In ons land krijgen per dag 45 mensen thuis of op straat een hartstilstand. In Amsterdam is de brandweer druk met het blussen van een grote brand in een winkelpand in de pijp. Boven de winkel zijn huizen. Een aantal mensen is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar het is niet duidelijk hoeveel precies en hoe ze er aan toe zijn. Evacueerde buurbewoners worden opgevangen in een café. En wie voor nog geen drie ton een huis wil kopen, moet in kerkraden zijn.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 Hey, dankjewel Jeroen, dan gaan we de wegen nog even af. A4 meldt tussen Hoogmade en Rijzenhout, 22 minuten, 14 kilometer maar liefst. En op de A10, even zien, dat is Landsmeer en de Koentunnel, daar 17 minuten. En dan nog een file gemeld op de A16 bij Ridderkerk Zuid en Feyenoord van 10 minuten. A16 dan, 22 minuten, Ridderkerk Noord van Brienenoordbrug door een ongeluk. En op de A22 Beverwijk en Beverwijk 24 minuten. A28, Staphorst om en 20 minuten. Misschien kunnen we nog omrijden daarbij. 5 kilometer gemeld om een, uh, door een auto met pech. En de A58 is de laatste. Galder Sint-Annebos, 20 minuten. En dan drie flitsers. A28, zwollen richting Meppel bij 103,9. Roog gaat richting Meppel bij 122,5 op diezelfde A28. En de laatste is de A77 Heijen richting Boksmeer. Uitkijken bij 9,3. Binnen nu en een minuutje terug bij al die lekkere slambeats. Coldplay Avicii en ook die nieuwe Dave Thames komt eraan voor je. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Looping.nl.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 Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone van Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen. Oh, nou, we moeten zo even naar Italië toe. Daar is een beroemde toeristische trekpleister omgewaaid. Nou ja, zou het dan eindelijk die toren van Pisa zijn? Blijf luisteren voor het antwoord. Hier zijn Dave en Thames.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 C'est musique. Het nummer waarbij je telefoon in de broekzak moet blijven bij Coldplay concerten. A Sky Full of Stars met Avicii. De Slam Ochtendshow, we gaan een rapido rondje nieuws doen. Over de hele wereld heen. Heb je ooit zo'n snelle wereldreis gemaakt? Jo, pak je paspoort en doe je riemen maar vast. De Slam Ochtendshow. Update. En we beginnen in het zuiden van Italië. Aan de Adriatische kust is precies op Valentijsdag... de beroemde natuurlijke liefdesboog ingestort. Dat kwam door dagen van harde wind, zware regen en ruwe zee. Die liefdesboog was jarenlang een hotspot voor geliefden hun aanzoeken. Maar door die storm viel de hele boog uiteindelijk in zee. En dat precies op Valentijsdag. Damn, oké, okay. wie heeft een one-night stand gehad met moeder natuur? Want uh, zij is niet blij. Dus wind heeft de liefde kapot gemaakt. Dat had ik gisteravond nog. Sorry. In Zuid-Italië, we blijven er nog eventjes... heeft een 57-jarige man per ongeluk een blik met 20 goudstaven... samen goed voor zo'n 120.000 euro... in de prullenbak geflikkerd en aan straat gezet. Toen hij de volgende dag door had wat er gebeurd was... meldde hij het bij de politie en dankzij camerabeelden... konden de agenten de vuilniswagen en stortplaatsen gewoon terugvolgen. Uiteindelijk vonden ze alle goudstaven die trouwens wel flink zijn beschadigd. Ik zeg wel eens tegen mijn vriendin dat ze goud waard is voor me... maar dat betekent dus alsnog dat ik haar gewoon bij het vuilnis zet. En tot slot... De afgelopen weken was er veel bezorgdheid over Eva van de We uh, Weide Weideven. Eva van de Weijden, een, uh, een Nederlandse actrice... die dakloos is uh, en door de straten van Apeldoorn zou hebben gezworven. Uit meerdere bronnen zou nu blijken dat cabaretier Najib Amhali... haar heeft geholpen en ondergebracht heeft. Ook zou Eva gezien zijn afgelopen vrijdag... op een vlucht naar Portugal met een begeleidster. Het lijkt er dus op dat ze hulp heeft gekregen. Maar hulp waarvoor, dat weten we nog steeds niet, echt precies natuurlijk. De dakloze Eva is van straat gehaald door Najib Amhali. Ja, dan ben ik toch benieuwd of hij dat raampje omlaag doet... en dan uh, vroeg of ze zin had in een... Uh... Broodje! Broodje! Ja, broodje! Hey baby! Hoe? Ha! De Slaarmachters-update. Tot zover. Het is kwart over negen. Het wordt twee tot vijf graden. Iets meer zon dan regen. Maar nog steeds een koude carnavalsdag. Kleed je goed aan. Lady Gaga Pokerface En dit is Thomas Gray. De Grand Slam, I think I'm addicted. Aan deze nieuwe van Oscar Met K, Zo heet hij. Slam of the Show, 5, half 10 aan 0 op je bijrijdersstoel. En zometeen de meest virale dance track van dit moment. Die we voor het eerst op Slam gaan draaien in de ochtend. Het is ook wel een artiest die je niet snel in de ochtend zou aanzetten. Het is misschien een beetje raar. Je vindt het misschien een beetje raar. Opknopen. Hey, Carnival! Dan weet jij wel wie toch? Slam begint je weekend al op vrijdag. Weekend! Woehoe! Slam Mix de Slam, lekker weekend! De Slam Mi Mix Marathon. De grootste DJ's op aarde. 24 uur in de mix. Deze vrijdag onder andere... Nicky Romero, Sam Veld, James Hype, Alok en... Verderlijk rond. Mix Marathon.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 Je luisterde naar de heerlijke cappuccino uit ons Maccafé. Kom hem lekker halen, bij McDonald's. Morgen slam, het is half tien. Er trekken buien over het land, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag komt er ook wat zon bij, het wordt een graad of zes maximaal. Dankjewel, weer online. Hoe is het bij Flitsmeister? Op de A58 staat een file van een half uur bij Galder en sint Annabos. En wat flitsers, ja. Op de A1 bij Laren richting Naarden bij hectometerpaal 26... En op de A10, dat is de Koen Tunnel bij Amsterdam richting de Nieuwe Meer bij 24,9. A28 Zwolle richting Meppel bij 103,9. En ook op de A28 bij Rogat richting Meppel bij 122,6. A28 dan Schiphorst-Hogeveen bij 125,1. A35 Enschede richting Hengelo bij 69,1. En de laatste alweer op de A77 Heijen richting Boksmeer. Uitkijken bij 9,3. En dan nog even snel het laatste nieuws meepakken. Bij het ANP zit Jeroen Hazewinkel. Goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn vorig jaar flink meer verkeersboetes uitgedeeld voor niet-handsfree bellen. Reden is intensiever handhaven, zegt de politie. Je houdt nu vaak mobiele controles op veel verschillende plekken... zodat de pakkans groter is. Treinreizigers zijn het meest tevreden met stations in het Limburgse Klimmer-Randstaal en Mandgum in Friesland. Dat blijkt uit onderzoek van de NS, waar nu.nl over schrijft. En de brandweer in Amsterdam heeft de brand in een winkel in de pijp onder controle... Meerdere mensen moesten naar het ziekenhuis en een aantal woningen aan de Ferdinand Bolstraat werd ontruimd. En tot zover de hoofdpunten van het ANP. Met zo dadelijk voor het eerst de meest virale dance track van dit moment in de ochtend. En dat is van een man die echt wel houdt van even beuken: Eerst Sarah Larsen. Boy, turn it up a little louder Road's empty So you drive a little faster Ain't taking attention time But I'm feeling so high Show my tan lines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 Nee, dat je gorrelrozen had. Ja. Wat is er nu? Uh, de, gaat het nu goed met je? Nou, nu heb ik netelrozen. <laughs> Meer muziek in de morgen. Slam. De Slam ochtendshow. De ochtendshow met de meeste muziek. I had a dream. We were sipping. Whiskey need. Highest floor of the battery. And I was high enough. Somewhere along. Understand? And the memories But you know Hij mocht de Super Bowl halftime show verzorgen. Volgens Donald Trump een vreselijke keuze. Bad bunny. Hij sloot eraf met. Hey. Oh, Debbie tirar foto's. DTMF. En dat is de nummer 5 deze week. 4 Tijdens Valentijn flink wat streams gepakt. Iedereen had dit aanstaan thuis. Ook de singles. Dromen over wat nog komen gaat, jongens. I just oh, might. Van Bruno. Drie. Steeds vaker op slim te horen. Dave Thames, afgelopen week nog in de Ziggo Dome. En ook met Valentijn zag je echt gigantische pieken bij dit nummer. Ja, het is vooral denk ik voor de mensen die toch single op de bank zaten. Met een warmtetekentje. Rain Dance. Dave en Thames. De nummer drie is wel geweldig hoor. Zo, oh, even wat anders. Uit 2002. Van het Italiaanse Milky. Helemaal terug. Iedereen op TikTok gaat los. Er zijn allemaal remixen. Ik zag ook al Mal Grab die een remix heeft gemaakt van Just The Way You Are. Leuk man. Klaar voor de lente. Viral top 5. De nummer 1. De nummer. De nummer 1. De nummer en vindt het misschien een beetje raar. Opknopen. En Kaneban! Oh, Rijnier Zonneveld in de ochtend met Gordo. Zijn nieuwe Loco Loco. De nummer 1 in de viral top 5. Hey, hey.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 Grand opening, grand closing. God damn your manhole. Crack the can open again. Who you gonna find? Open hand with no pen. Just draw inspiration. True you gonna see? You can't replace him with cheap imitation for these generations. Rock all, do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. I'm you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 en Linkenpark. Oh ja, natuurlijk. Het is kwart voor tien carnaval, ben je Hopelijk heb je het leuker daar in het zuiden van het land. Wij kwamen gisteren een, een oud carnavalsnummer tegen. Ja. En nou, alle oren en ogen bij Slim, die gingen hier uh, helemaal omhoog staan. We geloofden het gewoon niet dat het echt nee. was. Ik dacht echt, dit is AI. Nu blijkt dat het hartstikke echt is. Jaren tachtig, een Nederlands carnavalsnummer van, nou niet tenminste Bassi en Bassi en Adriaan. Toch wel de kindervrienden die in de jaren tachtig het volgende nummer zongen... live op tv bij de Tras. En dan hebben we nu voor uw carnavalsvierders artiesten... die werkelijk favoriet zijn voor jong en oud... Bassie en Adriaan en de boekmallekes. De liefhebbers zullen de tekst al herkennen. Ik pak even de studioversie, dan hoor je het nog beter. Maar dit is echt wat Bas en Adriaan zong in de jaren tachtig. En dat lijkt me toch niet helemaal de, de bedoeling met de tijdgeest van nu. Onze auto rijdt op alcohol. Denk het onder de bar. Nooit meer denken we te we borrel in de kaart. Ik denk, Het is wel... Ja, zeg maar textueel is dit wel een meesterwerk. Hè? Het is echt goed. Het is echt leuk. Maar anderzijds, ja, Batsi en Adriaan promoten dus... Uh, het drankgebruik in het, het verkeer. in het verkeer. Ja, ja, ja. Ja, en het is 2026 Wij zouden de niet zijn als we daar ja, ons toch echt van zouden... Ja, ze zingen ook later in het nummer. Ik heb hier de, de tekst. Ik zit op Rap Genius, weet je wel, waar je de, de, ja. de tekst te betekenen is. Wat zegt nou de politie van die grap? We hebben jarenlang geleerd, geen alcohol meer in het snelverkeer. Hahaha, ha, ha, fijn, maar ik rij weer als een trein. Ze gaan ook tegen de politie Heerlijk. Een auto rijdt nu ook op H2O. <laughs> Ik vind het briljant. Het is briljant. Het is echt briljant. Hè. Ik hield al van Bassie Nadriaan. Ik was al de allergrootste fan. Maar nu helemaal. En Bassie had altijd al een rode neus. Dus in principe alcohol in het verkeer. Het was allemaal nooit zo gek. Fisher nu op Slam. Show op slam. Hielke Boersma met al die hits. Ja, goedemorgen. Onderweg naar de lunch. Wij zijn er morgen weer met de nieuwe slam-ochtend-show. Anno Marijn, van terug om 7 uur. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Henk van Steen ICT Solutions. Wij doen cybersecurity voor verschillende Nederlandse bedrijven. Bijvoorbeeld het bevolkingsonderzoek. Of Odido. Oh, wacht even, hoor, ik word gebeld. Hallo mijn Henk. Hallo, this is Marco Odido. Anima Security Code to Login. Odido. Ah ja, tuurlijk. Die code is 987667. Ben jij geïnteresseerd in cybersecurity diensten? Mail mij op info@henkvansteenictsecuritysolutions.nl. Slam. Coming up.